Kerst met de FAM gaat hem dit jaar waarschijnlijk niet worden. De kans lijkt klein dat de coronamaatregelen worden versoepeld. nu het aantal nieuwe coronabesmettingen voor de zesde dag op rij is gestegen. Afgelopen 24 uur heeft het RIVM dik 7100 nieuwe gevallen geteld. Ministers De Jonge en Grapperhuis zijn ervan geschrokken. Nou, Dat gaat niet goed natuurlijk. Hè? We zien een enorme stagnatie in de, in de cijfers. Dus. Uh... Ja, er, is, er is weinig reden of weinig ruimte om aan versoepelingen te denken. Nou, ik heb daar niks aan het gezegd, zorgelijk. Die cijfers zijn gewoon, uh, daar wordt de mens... Niet gewoon. Het is natuurlijk ook ongelooflijk lastig om dat allemaal vol te houden al die maatregelen, maar het moet natuurlijk wel. De snelste manier om van die maatregelen af te komen is door onze gewone aan te houden. En ook de patiëntencoördinator ziet het niet gebeuren. Nou, het aantal besmettingen stijgt. De ziekenhuizenopnames uh, stabiliseren tot nu toe. Maar gaan stijgen. Uh, maar gaan vrijwel zeker stijgen en dat betekent een be sterke belemmering. Er uh, staat echt een versoepeling van maatregelen in de weg. Ook met de kerst? Ook met de kerst, ja. Morgenavond is er weer een coronapersconferentie. In Noord-Italië zijn veel overstromingen door extreem veel regen. Een rivier bij Modena is buiten zijn oevers gegaan. En in Rome is er ook wateroverlast. Door het noodweer is zeker één iemand omgekomen. Bladeren langs billyboekenkasten en clip -banken kan dit jaar voor het laatst. IKEA stopt met de papieren catalogus. Want de klanten weten de spullen en de gids tegenwoordig ook wel te vinden op de site. Het Amsterdamse Concertgebouworkest speelde net een mini-concert speciaal voor eenzame katten in een kattencafé. Het idee is dat klassieke muziek ook heel goed is voor huisdieren. En dat doen we omdat deze katten hier al heel lang uh, geen aandacht meer hebben. Uh, het is hier natuurlijk veel stiller dan normaal. Zoals jullie kunnen horen, hele fijne, rustige klassieke muziek. En dat het nu is, heeft te maken met de naderende jaarwisseling. Want dat is vanwege het vuurwerk vaak een moeilijke periode voor dieren. Het weer vanavond en vannacht wordt het droog en koud. Het kan plaatselijk 3 graden vriezen. Het kan ook glad worden. Morgen een mix van wolken en zon en 3 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Na een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... is de rijbaan nu weer vrij bij Knop en Velzen...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 Kerst, ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met menu. nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Nee, niemand die het waardeert Ik heb een zwarte pietenbroest Vertel me, wat doe ik verkeerd? Oh ja, piano, leuk! Met uh, witte en uh, ah, zwarte toetsen <laughs> Ja, lekker!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 Hoewel het verleden tijd zal zijn. Daar heb ik de Zwarte Pieten Blues. De Zwarte Pieten Blues. Don't step on my blues when you lose! De Zwarte Pieten Blues. Hoewel dit verleden tijd zal zijn. Ja, daar zijn we aan het uh, derde uur gekomen <laughs> van uh, Zandvoort op zaterdag. Met de Pieten Blues. Ja, wat was het een uh, leuk plaatje? Inderdaad, de muziekpiet zo aan het begin van het derde en laatste uur... alweer van Zandvoort op zaterdag op 5 december. Vandaar lekker into de Sinterklaas en ook into de kerst. We doen eigenlijk een beetje een mix van alles gewoon vandaag. Ja, en volgende week kan je gewoon weer kan je helemaal los hè, voor de kerst. Dan gaan we helemaal los voor de kerst. Ja, dan, gaan we los voor de kerst. Ja, dan gaan we de ballen ook weer uh, uit de bomen halen en ja. zo. Dus dus. Studio uh, versieren. <lacht> je weet maar nooit wat er allemaal kan gebeuren. Goed, vertel maar gewoon wat er gaat gebeuren in dit uur. Goed, over een, een tweetal praten. <lacht> we hebben we natuurlijk nog wat nieuws uit de wereld van de Formule 1. Uh, Hamilton er niet bij vanwege een positieve coronatest. Uh, maar in ieder geval wel uh, met uh, verrassingen. en nieuws natuurlijk uit de wereld van de Formule 1. Uh, half vijf, de dieren van de week. Wat is er vorige week ook? Maar er zitten uh, op dit moment vijf katten uh, in het dierenhuis. En er, zijn, er is net één nieuw binnengekomen, die is volgende week. Maar Mister en Jip zitten er ook nog. Die, die zoeken het liefst met z'n tweetjes een, een thuis. Maar ik denk, voor, vorige week hadden we ook al aandacht aan hen besteed. Maar ik doe het deze week toch weer, want wie weet zijn er nog mensen die een tweetal katten eh, zoals Mister en Jip in huis kunnen hebben. Dat om half vijf. Kort vijf is natuurlijk het gedicht van de week. Het is een beetje Sinterklaas, het is een beetje een verlanglijstje, het is een beetje kerst... Daarover meer tijdens het gedicht van de week om kwart voor vijf. Zos Live, dat is natuurlijk Zandvoort op zaterdag live. Dat is een live registratie zoals vroeger grote concerten werden gehouden... met veel duizenden mensen publiek. En vandaag is het de eer aan mijn collega Rob om weer een uit te zoeken. Ja, wat ik het mooie vind, jij had er nog nooit van gehoord. Ik had zeg, er nog, ja, nooit, nog nooit van gehoord. Nou, als je hem straks hoort, even naar nee. half vijf komt hij langs. Goed, Zoals Live, starring Rob Harms. Goed, ik ben erg benieuwd. Uh, de, goed, gedicht van de week, half vijf, dieren van de week. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En de volgende week gaan we helemaal los met de kerstballen... maar nu ook alvast een klein beetje, hoor. De nieuwe Robbie Williams.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 online. The high street lights are out. There's nobody about. So where will we all be? Come this time next year. I know you'll be with me and, and I'll be here. Nothing's gonna take great. Weet over de tijd waar we hier zitten, de corona-periode. Can't Stop Christmas, de nieuwe single van Robbie Williams. ik de Pits Report, maar eerst ik wens, hier is de nieuwe Rolf Sanchez. Weet nog toen ik bij jou kwam, verlanglijst in mijn hand. En ik heb het altijd onthouden.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 Kerstsingel van Rolf Sanchez en Ik Wens. Uiteraard ook uh, over corona. Ja, de moeilijke tijd waar we dit jaar uh, in zitten. Laten we hopen dat we toch nog een beetje kerst met elkaar kunnen vieren. Het is tijd voor de PIT FM Race Radio, PIT Report. Ja, je hoorde het uh, juist. We hebben net uh, de derde vrije training achter de rug. Uh, daarvan dat korte Grand Prix circuitje van uh, Sakir... Vorige week was het een leukere baan volgens mij, het uh, Ja, ook iets langer. Uh, iets meer afwisseling. Maar, ja. uh, het is nu uh, binnen 55 seconden weer rond. Nou gaan ze linksaf in plaats van rechtsaf. Of zoiets was het geloof ik <laughs> ja. erg maar. Zoiets. Maar ja. goed, het was wel een bewogen weekje trouwens hoor. Met uh, veel, ja, toch mutaties. We gaan allereerst even terug naar de nacht van maandag op dinsdag afgelopen week. Want Mercedes-teambaas Toto Wolf belde George Russell in die nacht op... Uh, om te vertellen dat hij hem het oog had als vervanger voor de positief op corona-geteste Lewis Hamilton. Sta je in de badkamer, George? vroeg de Oostenrijker zich af. Russell moest die vraag met ja beantwoorden. Dat was een beetje ongemakkelijk, want het was twee uur s'nachts. Al dus de 22-jarige Britse coureur... Die voor de aankomende race, dit weekend dus in Bahrein is uitgeleend door Williams aan en de voor top 10 Mercedes rijdt. Tot twee jaar geleden was ik daar actief, dus ik ken iedereen. Dat maakt het eenvoudig om alle informatie op te nemen. Al de een protégé van Mercedes CQ Proto Wolf. Hij zal zich letterlijk in de auto van de wereldkampioen Hamilton moeten wringen. Russell bekende zelfs dat hij een, kleine schoenmaat zal, een kleinere schoenmaat zal moeten uh, weerstaan om in de auto te passen. Daarentegen zit Hamilton voorlopig nog in quarantaine, maar zou de slotrace wellicht nog kunnen halen als hij tegen die tijd weer negatief is. Russells tijdelijke teamgenoot Valtteri Bottas beseft dan ook dat bij hem de druk en nu volop staat. De Finn staat tweede in het WK-stand en heeft 12 punten meer vergaard dan Max Verstappen, maar kan zich een nederlaag tegenover Russell eigenlijk niet veroorloven. Als George mij verslaat, ziet het er niet heel goed voor mij uit. Dan kan ik begrijpen en ik zal proberen dat te vermijden... maar zo wil ik er nu nog niet al te veel over nadenken. Aldus Valtteri Bottas. Uh, Red Bull uh, Racing Teambaas George uh, Christian Horner. stelt dat Alexander Albon niet zal worden teruggezet naar al Alfa Tauri. De teamgenoot van Max Verstappen heeft dus nog twee opties over... Ik denk niet dat hij voorkomt in de plannen van Frans Toost... teambaas van Alfa Taurië. Maar volgend jaar aldus Horner. Het komt er dus op neer dat voor Alex het zitje van bij Red Bull... of één jaar op de bank rest. Hij heeft nog twee weekenden om dat te bewijzen... dat hij absoluut de juiste man is naast Max Verstappen volgend jaar. We geven hem alle support om dat doel te bereiken. Albon heeft volgens Horner een contract voor langere termijn. Mocht hij zijn stoeltje kwijtraken, dan zal hij dus vermoedelijk als de reserve dan wel testtijden gaan fungeren. Bij zusterteam Alfa Tauri is Pierre Gasly al bevestigd voor het volgende seizoen. Topman Hermod Marco liet uh, eerder al doorschemen dat Yuki Tsunoda zijn teamgenoot zou worden. De Japanner wordt de, dan de vervanger van Van Daniel Fiat... Japana Tsunoda legde afgelopen vrijdag op, op beslag op pole position voor de hoofdrace in de Formule 2 van vandaag. Bij een sterk weekend verzekert hij zich van een superlicentie, zichtbaar het rijbewijs om in de Formule 1 te kunnen rijden. Mocht Red Bull na het seizoen voor kiezen om Albon te vervangen, dan zijn Nico Huckeberg en Sergio Perez de gegarigden om hem op te volgen. Dan andere uh, race-nieuws. We wekenlang moest de renner van der Sande zijn mond houden, maar nu kan de 34-jarige coureur dan eindelijk van het daken schreeuwen. Hij rijdt namelijk volgend seizoen in Amerika voor het legendarische Chip Ganassi Racing. Samen met de huidige Formule 1-coureur Kevin Magnussen. Van der Sande bereikte halfwege in november al een akkoord met het team, maar moest sindsdien zijn mond houden tot de officiële bevestiging van afgelopen donderdag. Vorige week kon hij dus ook niet ingaan op de berichtgeving van De Telegraaf... dat hij inderdaad aan de slag zou gaan voor Chip Kineski Racing samen met Magnussen. Dat was heel erg moeilijk, want ik kan slecht liegen. Ik heb heel veel telefoontjes niet opgenomen de afgelopen week... en zat in een soort van ondergedoken. Aldus Van der Zanden, de inwoner van Amsterdam, heeft de voorbije jaren een goede naam opgebouwd... in het IMSA-kampioenschap waar hij tot en met afgelopen seizoen uitkwam voor Wayne Taylor Racing. Van der Zanden wond onder meer twee keer de beruchte 24 uur van Daytona. Kijken we nog even naar de stand. Nou ja, Lewis Hamilton, dat is duidelijk. Uh, de tweede natuurlijk, Valtteri Bottas en drie Max Verstappen. Valtteri Bo Bottas momenteel heeft 201 punten en Max Verstappen 189 punten. Met nog twee races te gaan. Dus morgen de race in Bahrein. En uh, op 13 december de laatste race in Abu Dhabi. Op het prachtige circuit van Jas Marina. Kijken we even naar de uitstand van de derde vrije training. Is Max natuurlijk de snelste gebleken met 54,064. Weliswaar gelijk gevolgd door Valtteri Bottas met 54,270. En op de derde plek Pierre Gasly. Kijken we dan even waar George Russell terug te vinden is. Want die was gisteren tijdens de eerste twee vrije trainingen verreweg de snelste. Die vinden we terug op een zevende plek tijdens die derde vrije training. Met een 54.664. Ja, wat is die Albon goed hè, dat die uh, Russel uh, achter zich houdt. Ja, klopt. Ja, hij heeft nog twee races om zich te bewijzen. Ik bedoel, dat wordt nog spannend voor Albon. In ieder geval om zes uur vanavond is het tijd voor de kwalificatie van de grote prijs van Bahrein, De tweede race. En zoals gezegd op 13, 13 december is de finale race. Dus er is, zijn nog duidelijk kansen voor Max Verstappen om als tweede te eindigen. En morgen om tien over zes gaan we racen, mm -hmm. wow When your world is full of strange arrangements Disco-klassieker van ABC en The Look of Love. Ja. Speciaal even gedraaid voor alle disco-freaks die op dit moment luisteren. We hebben onder meer nog uh, Dier van de week uh, voor je. Uh, verder uh, het gedicht van de dag. En natuurlijk ook nog Source Live. Ja, en daarin een artiest die uh, Albert-Jan uh, nog niet kent. Maar dat gaat wel goed komen hoor, Albert-Jan. Wat hoor ik nu? Oh, dit is Boys to Men. Oké. Okay. ja. Het klinkt als berry White. Ja, klopt. Yeah. <laughs> the End of the Roads. Dat ik weer mis. We belong together. Just won't come back to me, will you? Just come back. Van Barry White. Maar het waren de boys to men uit begin jaren 90 en the end of the road. Het is inmiddels half vijf, een hele goede middag en welkom bij CFM. Elke zaterdagmiddag en als we er zijn op zondagmiddag doen we de deer of dieren van de week. En wie hebben we deze week in de aanbieding? Uh, een tweetal uh, katten. Allereerst uh, mister en hoewel mister heel erg bang was toen hij de dier thuis binnenkwam. Geniet hij nu erg van aandacht. Bij de mensen die hij kent, kent, geeft hij kopjes en laat zich aaien. Muizen vangen kan hij nog steeds goed. Maar hij laat nu zien dat hij ook goed gedijt in huiselijke omgeving... waar hij lekker bij de mensen kan zijn. Samen met Jip zoekt hij een leuk huis waar hij de tijd krijgt om te wennen... en waar hij lekker naar buiten kan. Nou, u hoort het al, Jip. Ook Jip was bij het binnenkomen erg bang. En of het nou een kat zou worden die van aandacht krijgen hield... dat was niet echt bekend. Nu gewend blijkt hij toch echt een knuffelkom te zijn. Samen met zijn vriend zoekt Jip dus een fijn huis. Als muizenvanger kan hij nog steeds prima ingezet worden. En naar buiten kunnen is voor hem een must. Maar gewoon gezellig op de bank tv liggen kijken... kan deze vent ook waarderen. Heeft u wat geduld en bent u op zoek naar een leuk stel zwarte katten? Zoek dan niet verder en kom langs. En waar verblijven uh, Mr. en Jip? Mr. en Jip verblijven in het dierthuis Kennemeland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Kijk ook even op de website. www.dierethuiskennemerland.nl Want ook Mr. en Jip verdienen een thuis. Zo is het maar net, uh, Albert-Jan. Dat waren ze, de dieren van deze week bij CFM. Zometeen na het volgende plaatje. Dat gaan we doen, hè. Zoals uh, live... En dan uh, is het wel een hele verrassing voor uh, Albert Jammer. Als hij de plaat hoort, dan uh, herkent hij hem vast en zeker wel. We hebben het over Cici Penniston en uh, Finally. Maar eerst Fluitsma en Fantijn. Hier zijn ze met 15 miljoen mensen. Land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand. Beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat Spreekt dan kun de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land warst van de Tutteling, geen uniform is heilig. Een zoon die ons een vader piet, een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde. Je schrijf je niet de wetten voor, je laat je in een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 Een dag geleden kwam deze single uit in de hedendaagse versie met 17 miljoen mensen en ook dat werd uh, toen een hit. En dan hebben we nog Guus Mebels gehad met 15 miljoen mensen, die had uh, daar ook weer een hit mee. En dit was het uh, origineel van uh, Fluitsma en Fontijn. En uh, 15 miljoen mensen, dan is het uh, even een half vijf en dan is het tijd voor uh, SOS Live, Albert-Jan. Uh, ik heb me rot gezocht uh, deze week. Echt uh, twee druppels op mijn voorhoofd. Had ik maar... ge gewoon op de playlist gekeken? Want ik heb me deze week, ik weet niet, stuk of 10 of 12 opgegooid. Nee, ik heb wel een hele goede gevonden. Die moet er gewoon in, in onze uh, sos uh, live Het gaat uh, om de zangeres Cici Pennison. Ze had in de jaren negentig een uh, grote hit met uh, We Got A Laughing en uh, onder meer Finally. En finally werd een uh, hele grote hit. En die hebben we ook helemaal grijs gedraaid uh, in de beginperiode van uh, CFM. Dus we zijn al 30 jaar de lokale radio. Nou, zo oud is die plaat al, uh, Albert-Jan. Oké. Okay. En uh, een aantal jaren geleden gaf C.C. Uh, Pennison een optreden in uh, Avalon in uh, Hollywood. En uh, die uit uitvoering uh, laten we nu uh, aan je horen. Genieten van 10 minuten lang tot aan het gedicht van de dag... Mijn verlanglijstje CC Pennison over here you know I gotta give love to my girls huh. Girl, come on boo give them a little something Uh, albert Jans zei nu wat? Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Geweldig optreden van C.C. Uh, Penniston. En uh, ze pakt iedereen erbij. Hè? Gewoon uh, de hele band. En nog een vriendinnetje wat meezingt en dergelijke. Een geweldige ritmesectie zit erachter. Zit. Waanzinnig, waanzinnig, waanzinnig. Ik kwam hem tegen. Ik denk een mooie SOS live. En dan is het volgende week weer de beurt aan jou. En dan ben ik weer heel erg benieuwd. Inmiddels kwart voor vijf geweest in een donker Zandvoorts... En ik ben heel benieuwd wat er op jouw verlanglijstje staat. Er zijn mensen die vragen van alles. En mensen die vragen maar wat. En er zijn van die mensen die hebben geen wensen. Sinterklaas heeft zelfs nooit echte wensen gehad. Sommige mensen zijn echt bedachtzaam. Anderen geven graag juist toe aan hun grill. En sommigen weten niet echt wat ze willen. Maar ik, ik weet het jaar precies wat ik wil. Er zijn mensen die hebben van alles. En zelfs, zelfs alles nog dubbel. En ze grijpen nooit mis. Maar er zijn voor ook voor wie een keukenrol nog veel te kort is voor een verlanglijstje is. Mensen vieren het samen, anderen alleen. Vorig jaar had ik niets meer te wensen... totdat jij, jij met Sinterklaas, naar Spanje verdween. Ik vraag dit jaar aan Sinterklaas...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 Het mooie gedicht van de dag op Jans verlanglijstje. Jawel, en uiteraard voor 5 december. Vandaag het Sinterklaasfeest hier in Nederland. En dat gaan we natuurlijk gepast vieren in de coronatijd. Maar we komen alvast een klein beetje in de stemming. Ook doordraaien van deze single. Het gaat een beetje over de kerst en een beetje over Sinterklaas. Eigenlijk sluit het best wel goed aan op het gedicht van de dag... Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Hier is Henk Temming. Er zijn van die mensen die vragen van alles. En sommige mensen die vragen maar wat. Er zijn van die mensen die hebben geen wensen. Mijn vader heeft nooit echte wensen gehad. Mensen zijn erg bedachtzaam. Anderen geven juist toe aan een gril. Sommigen weten niet echt wat ze willen, maar ik weet dit jaar precies wat ik wil. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag Sinterklaas op vrede overal? En een maan die door de bomen schijnt En een ster boven een stal En een uitsleek in de winterse kou Maar het aller, allerliefste wil ik jou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 Gauw, maar het aller aller liefste. De single van Henk Temming hoor je op de Sofots Radio. En ik vraag aan Sinterklaas: een heel gelukkig kerstfeest. Blijf nog even hier, want Albert en ik zijn er nog tot aan vijf uur. Tabita en Pascal Jacobsen. Je handen want je hebt het alvast. Gebruik niet je ogen maar gewoon op de tast. Je weet het als het echt bij je past. Er is altijd een reden. Single van Pascal Jacobsen van Bluff. Tezamen met Tabita. En de nieuwe single heet Blijf nog even hier. Vandaar ook, blijf nog even hier, natuurlijk. Voor de radio. Wij zijn er tot aan 5 uur, nog maar een paar minuten op dan. Nog iets meer dan 4 minuten. En daarna nog één uur lang non-stop muziek. De Watertoren. En dan weer om 6 uur entertainment for you met Fred Heij... Tussen 6 en 8 uur. Althans, daar gaan we even vanuit. Twee uur lang live muziek, Nederlands-talig en mooie buitenlandse ballads. Een verzoekje kan je altijd indienen bij hem. Ja. Kan via Facebook of via. Zfm Klopt. Dus uh, nee, in ieder geval dan twee uur li weer live. Morgen zitten we in Bahrein. Klopt. Ja, hoe lang moeten we vandaag vroeg. het vliegtuig? Uh, heel vroeg. Heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel vroeg. Heel, heel vroeg. Okay. Heel vroeg. Goed, maar volgende week zaterdag zijn we er natuurlijk uiteraard weer. Maar dan, uh, ja, in de kerstsferen, denk ik. Hè? Waarschijnlijk wel. Ja, dus... natuurlijk, de normale tacht... jaren tachtig muziek en C70 muziek... zal natuurlijk ook passeren. Maar in ieder geval, dan komt de het, uh, het nadruk een beetje op de kerst te liggen. Maar Vana... vanavond gaan we eerst pakjes uit. Vanavond eerst pakjes en dan uh, zeggen we dit uh, tegen de, de Sinterklaas...